Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. Werkgevers in de grootmetaalsector hebben met de vakbonden... een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Werknemers krijgen de komende twee jaar een loonsverhoging van 4,25 procent. Daarnaast gaan werkgevers de premie betalen... voor de regeling om vervroegd met pensioen te gaan. Ook is afgesproken dat werknemers boven de 22 jaar... niet meer worden ingedeeld in salarisschalen voor jongeren. FNV Bondgenoten noemt het resultaat voor de grootmetaalsector... boven verwachting goed...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 De goudprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor het eerst is een troy ounce, dat is zo'n 31 gram, 1500 dollar waard. De prijs is in een jaar tijd flink opgelopen. Vorig jaar schommelde de goudprijs nog rond de 1100 dollar. Investeerders zien goud als een veilige belegging in een economisch onzekere tijd. De laatste dagen is die onzekerheid gegroeid... omdat beleggers zich onder meer zorgen maken over de enorme schuldenlast van Amerika. De jongen uit Heemskerk die zijn school heeft bedreigd krijgt vanaf morgen weer les... De jongen van 12 stuurde dreigmails aan de basisschool omdat hij elke dag werd gepest en geslagen. Hij werd erop geschorst. De directie wil nu met deskundigen bekijken hoe de pesterijen beter kunnen worden aangepakt. De schooldag begint morgen met een gesprek in de klas over wat er is gebeurd. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder. Minima rond 8 graden. Morgen opnieuw zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.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 CFM Jazz, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Swingend gespeeld door bandleider Count Basie, die uh, evenals Benny Goodman en uh, Duke Ellington af en toe een klein combo uit zijn grote big band samenstelde om eens comité te jazzen. Zo af en toe wordt zij gelukkig nog wel gedraaid in CFM Jazz, Billie Holiday. Ik vond een song van haar die ik zelf nog nooit had gehoord. Big Stuff, geschreven door Leonard Bernstein. But today. de jazz standard, Con Alma van trompetist Dizzy Gillespie. Hij bracht daarmee de aspecten van de bebop en de Latin jazz bij elkaar. Een geslaagd experiment. Wie zeker ook van experimenten hield was baritonspeler Jerry Mulliken... die niet alleen jazz componeerde, maar ook klassiek werk schreef. Hij componeerde onder andere de Saxofoon Chronicles... One and two ...in de stijl van klassieke componisten als Bach, Debussy en Tsaikovsky. In 1989, zeven jaar voor zijn dood, nam hij deze muziek ook daadwerkelijk op... ...met het Houston Symphony Orkest en een jazzcamp combo. Van dat album vanmorgen Jerry Mulliken met A Walk With Brahms. De uitvoering die ik ken van I'm Glad There is You. Prachtig ingetogen gezongen door Jane Monheit. En kennelijk delen meer mensen deze mening, want ik kreeg het verzoek het nogmaals te draaien. Vandaar. Dit vorige uur had ik het al over de eigenzinnige pianist Silonius Monk, die het met maar weinig mensen kon vinden. Hij en trompetist als Davis lagen elkaar helemaal niet. Maar toch kwamen ze in 1954 bij elkaar in de beroemde studio van Rudy van Gelder om opname te maken. Samen met Mel Jackson op vibrafoon, Percy op bas en Kenny Clark op drums. In feite het Modern Jazz Quartet zonder pianist John Lewis. Ze namen het album Miles Davis en de Modern Jazz Giants op. En van het album vanmorgen, The Man I Love. <tied> Uiteindelijk heet dit nummer Sing, sing, sing. In 1936 gecomponeerd door Louis Prima. En laat hij nou toch ook nog enkele jaren getrouwd zijn geweest met Killy Smith, die dan ook zijn rachende muziekstijl een beetje heeft overgenomen. Killy Smith was vooral in de jaren 50 en 60 zeer populair in de States, heeft gezongen en gespeeld in een aantal films en is ondanks haar leeftijd van 79 nog altijd actief. Even weer rust in de tent. Enkele weken geleden liet ik een opname horen... van het eerste soloalbum van De pianist Dave Boerbeck. In 1956 gemaakt. Vandaag mag hij nog een keertje opnieuw met een eigen compositie. When I Was Young. Zangeres Cassandra Wilson gaat steeds meer de mystieke kant op. Zeker in de begeleiding die ze kiest. Zoals duidelijk was in het net gedraaide Love is Blindness. Afkomstig van haar album New Moon Daughter. Waarmee zij in 1997 een Grammy won. Tony Bennett kwam er in het eerste uur een beetje bekaard vanaf. Dus hij mag nog een keertje komen. Ditmaal samen met Stevie Wonder. Die daarbij ook nog zijn mondorgeltje only Bennett and his friend Stevie Wonder in Every Day I Have the Blues. There's only one Stevie Wonder. is Scott Hamilton en pianist Gene Harris met Ster bij To The Stars. Jaap Koper, yeah. jij laat de studio vol lopen. Wat ga je doen? Uh, nou, uh, we gaan praten over uh, de muziek van een, uh, van een nieuwe band. Uh, toen ik uh, het ineens uh, zeg maar uh, op mp3 aan het afluisteren was, toen dacht ik van hier is uh, voor mij iets, iets ongelooflijks aan de hand. Dus ik heb uh, die jongens al gelijk meteen uh, gevraagd uh, of ze misschien een keertje langs zouden komen. En nu is er ook een aanleiding voor. Want ze staan op het, uh, het podium van op, uh, bevrijdingspop. Daar staan ze. Dus ja, uh, mee, uh, reden te meer om eens even te praten over hun muziek. En het is wel electropop. Het uh, doet mij erg uh, sterk denken aan uh, de typisch mode uh, van de jaren tachtig. Hier en daar. Hoewel er natuurlijk wel heel veel uh, verschillen uh, in zitten. Maar uh, dat is een beetje, uh, voor mij is dat het uitgangspunt. We zijn heel benieuwd. We gaan ja. straks luisteren naar de speciale muziekboulevard. Dit is wel het einde van de CFM Jazz van deze zondagmorgen. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Maar wees gerust, volgende week is er weer CFM Jazz. Dus zeg ik samen met Louis Armstrong: Will really we together again? No.